Een huis in Alkmaar is vanochtend vroeg zwaar beschadigd door een explosie. De voordeur werd weggeblazen en de ramen sneuvelden. Er waren drie mensen binnen, niemand raakte gewond. Over de oorzaak is niets bekend. De politie in Alkmaar doet nog onderzoek. Mensen met ernstig overgewicht hebben veel meer belangstelling voor het middel Saxenda dan gedacht, meldt het AD. Saxenda zit sinds kort in het basispakket als eerste afslankmedicijn. Adviesorgaan Zorginstituut had gerekend op 250 gebruikers in het eerste jaar, maar bij alleen al het zilveren kruis zijn het er 3500. Op het Italiaanse eiland Ischia voor de kust van Napels worden vijf mensen vermist na aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door hevige regenval. Onder de vermisten zijn een vader, een moeder en een pasgeboren baby, melden Italiaanse media. Door het noodweer storten huizen in en raakten wegen geblokkeerd. De politie in Krimp aan de IJssel onderzoekt de beschieting van een huis vannacht. De bewoonster raakte niet gewond. Op de voordeur werden de woorden tik tak gespoten met daaronder een klok. Het zou de derde keer zijn dat het huis in Krimp onder vuur werd genomen. En het weer wisselen bewolkt in de kustgebieden kans op een bui. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Nee, het is kort, krachtig, bondig en doorgaan. Er zijn een aantal projecten besproken. En ik noem er even een paar die bij u in de portefeuille zitten: Badhuisplein, Huisplein, Marierschool, De Krocht ook. Passagepanden en Antree van Zandvoort. En het ja. ging een beetje over de Passagepanden en de Marierschool. Ja. Over de Passagepanden is al heel lang wat te doen. En uiteindelijk kiest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 Nou, we zijn nu bezig, eh, na eh, vele maanden eh, dat al te hebben uitgezet... worden alle nutvoorzieningen nu eh, afgesloten. En eh, we proberen nog, eh, als het ons lukt, eh, december en anders eh, januari... dan gaan we het gedeelte slopen wat we kunnen slopen. Behouden ze dan de panden eh, 6, 8 en 10 waar nu eh, restaurant Le Prix mm -hmm. in zit. Um, bl blijft dat dan nog staan?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 de te verkrijgen grondprijs hoger is dan uh, je zou krijgen voor een sociale huurwoning. Daarmee dek je de kosten, mm -hmm. heb je een ander woonprogramma. Nou, uh, dat is puur uh, een afweging die je kan doen. Mm -hmm. nou, en daar ontstond een goed gesprek over, uh, met name tussen PvdA en uh, PVV. En in de commissie had uh, ook de VVD hier al een opmerking mm -hmm. over gemaakt... Ik heb nog een, een, een besluit uh, gelezen. De sloopkosten. 229.000 ex BTW van de passagepanden komen ten laste van de grondexploitatie van het uh, Pallasplein. Hoe moet ik dat zien? Ja, het is de entree. Het is uh, de ja, entree, van Zandvoort. Hey, entree van Zandvoort. Dus uh, dat is een beetje de... Overal, hmm. uh, zeg maar, een naam voor ja, de is, ontwikkeling. Uh, dus dat is uh, je, alles. Je, je steekt de, de kopenparcel over en dan kom je in de Antrevensand. En dan kom je in de Antrevensand. Oké. Okay. Maar hoe, de, de, de grondexploitatie, de, dus de, uh, de verkoop van die gronden, moeten de sloop dekken? Ja, de verkoop van de gronden, uh, maar ook uh, zeg maar de verkoop van de gronden.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 Ja, er zijn natuurlijk al heel, heel wat plannen daar geprojecteerd op, het, op dat stuk, hè? dat hotel. En, en, en... Ja, het, als ik, het is natuurlijk begonnen met uh, de bestemmingsplan Middenboulevard. En dat strekte uit van uh, de Watertoren tot en met uh, de Entree, tot en met nou, dat. Nou, uh... ja, Bij de Watertoren kan... loopt het nu een beetje.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 Uh, zijn daar nu uh, zeg maar uh, sessies bezig om het echt te verwerken in een stedenbouwkundig plan. Nou, dat, uh, het loopt, uh, voor de woningen loopt dat uh, zeer voorspoedig. Uh, dus uh, behouden ze dan dat we nog uh, aan het worstelen zijn met parkeren. Maar uh, daar verwacht ik ook wel uit te komen. Voor het hotel ligt het wat moeilijker. Want uh, het hotel heeft natuurlijk de positie van uh, voormalig Corendon gekocht. En uh, als we die visie willen uitvoeren, dan hebben zij ook nog een stukje grond nodig van uh, het casino. En dat is nog steeds niet verworven. Dus uh, uh, dat. Ja, uh, ja, dat ja terug, al... terug naar wat het was: uh, casino onder de grond en daar een heel mooi hotel bouwen. Voor. Ja, nou, dat is. Uh, <laughs> dat was, uh, zo zijn we begonnen met het casino in Zandvoort in het Oude Bouwers. Uh,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 Ja, en niet, niet alleen projecten waar de gemeente zit, er zijn ook heel veel uh, initiatieven, zeg maar, van uh, kleine ondernemers uh, tot zelfs grote ondernemers die wat willen in Standvoort. Uh, we hebben alleen al een, een kleine uh, hoeveelheden, zeg maar, zo'n 100 uh, woningen zouden er gerealiseerd kunnen worden van uh, kleine initiatiefnemers. Nou, laat daar eens de helft van doorgaan, dan hebben we er weer 5 op, op? Ja.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 Een totale visie vanuit het college? Ja, het okay. wordt, ja, wordt een totale visie, maar niet eh, opgelegd vanuit het college. We willen ja. dat in co-productie doen met eh, zeg maar de eigendom. Eh, mensen ja. die daar eigendom hebben of pachten of dat soort zaken meer. Dus we willen er een co-productie van maken. En eh, zeg maar wat belangrijk is, het moet niet zo zijn dat de een afhankelijk is van de ander. Dus het moet ook... Eh,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 we zijn heel blij met deze locatie. En uh, ook zeker omdat uh, de huiskamer nu wat ruimte uh, gecreëerd wordt... dat we gewoon weer normaal uh, van de woonkamer naar de keuken kunnen komen... zonder dat we overal ons ons buik in hoeven te houden. Nee, maar uh, tuurlijk, er komt de Formule 1. Dat, daar staan we natuurlijk... Uh, dat was wel het gekopieerde en geplakte dus, uh, gedeelte. Maar dat komt wel op een uh, andere manier, komt erin te staan. Een tijdje geleden ben je gestopt. Ja, bewuste keus. Ja. Hoe kom je erbij om nu weer hier te beginnen?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 Daar ga ik niet op in. Nee, maar uh, Rogier, uh, die, de voormalige, dus die ja, de, toen nog gekomen is, die kwam bij de verbeelding vandaan. En zijn plan was nog iets socialer, zeg maar, uh, als mijn plan. Dus die heeft toen de voorkeur gekregen. Maar ik ben altijd wel in het la blijven liggen en uh, in beeld blijven staan. En uh, in principe, ja, Rogier uh, heeft het helaas niet heel, helemaal volgehouden. En die is ermee gestopt, ook een privé privéreden. En ja, best wel jammer voor die jongen. Mm. Corona heeft hem zijn nek omgedraaid natuurlijk. en uh, deels, Het was ook heel mooi verbouwd. Het is, het is zeker mooi, voor hem. Ja. daar zijn we heel blij mee. Dat, maar ja, hij heeft het, uh, helaas uh, moet hij weg. En inderdaad, ja. ook door privéomstandigheden. Kwam um, toen een wethouder bij jou aankloppen? Of ben je bij de wethouder gaan klopt? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee de, niet de wethouder. Ik bedoel, uh, daar zitten natuurlijk nog heel wat uh, traders tussen, zullen we maar zeggen. Nee, maar uh, ik heb wel gesproken gehad met, uh, met Herman. En dat is dan de beheerder van de Blauwe trim. En ja, die, ze waren gewoon hard op zoek.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 Ja, dat zijn eigenlijk de grootste dingen die er gebeurd zijn. Ga je ook om 7 uur open als er om 7 uur gestart wordt bij de Formule 1? Tuurlijk. <laughs> ja. Ja, alleen... Ik kon hem eigenlijk al inkoppen, maar... Uh... Ja, vanaf 6 uur mogen we open als het goed is zometeen. Maar uh, nee, alleen s'avonds of s'nachts, ja, dat zal een beetje uh, discutabel zijn... of we dan wel, wel of ja, niet open mogen zijn. Daar kan, de... kan je wel ontheffing voor. Uh, 3 december is, het, uh, is de opening, heb je begrepen. 1. 1. Donderdag, uh, ja, donderdag gaan we... Dat ja. is al snel. Ja, ik ben ook niet op mijn fiets naartoe gesprongen... Met, met het sop tussen mijn oren, om het zo te zeggen. Zijn we zijn druk aan het schoonmaken. Nee, maar um, 1 december donderdag gaan we... Uh, officieel is het groot woord... gaan we uh, zachtjes zijn. We gaan met, niet met een grote bombarie open. Maar... Oh, ik denk dus, de wethouder komt misschien wel langs. Ja, maar dat wachten we nog heel even mee... want we willen sowieso nog Tenminste, Ik weet niet dat hij komt. Het <laughs> zou kunnen. Met een bord. Met een bord. <laughs> maar, dit, maar dit bord heb ik alvast Oh, okay. met rabbel. Goed, um... We gaan allemaal de, de verbouwingen en uh, de, de toekomst zien. Marcel, uh, ik wens je heel veel succes met, uh, met Rabbel 2.0. Dankjewel. <laughs> maar dit gaan we er niet opzetten, dat begrepen. Nee, nee, nee, het wordt gewoon Rabbel. Oké, okay, en ik uh, denk dat uh, heel veel clubs uh, het heel fijn vinden dat jullie er zijn. Nou, dat denk ik ook. We hebben al heel veel uh, ja, mooie reacties gekregen, om het zo te zeggen, dat we dit gaan doen. Dus uh, okay. daar ben ik heel blij mee. Dankjewel. Hopelijk kunnen we het allemaal waarmaken. Ja, maar, uh, dat denk ik wel. We gaan ons best doen. Oké, okay, dankjewel. Jij bedankt voor het interview. I'm not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 ja. Oké, okay, laat dat uh, helder zijn. Ja. Dus als je wat wil doen, dan kom dan uh, ja. in contact. Kom in contact en uh, we zorgen er in ieder geval voor dat je in een knalgele polo komt te lopen. Met goed, de, goed herkenbaar bent. Goed herkenbaar bent, dat iedereen ook ziet van, nou, er zijn mensen aanwezig. Wat belangrijk is... Ja, ik zie je met een is, kaartje... Ja, ja, wij hebben gisteren met uh, Leontien... Uh,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 Ons eerste gesprek, dat was echt heel leuk. Daar zaten gewoon de gasten van hun daarbij. Die hebben we ook beloofd dat als ze willen duiken... dat ze mogen komen. En de club, de clubleden ja. gaan ook duiken ja, met hun ja. inhoek. Ja. Leon, uh, dank. Um, Neem aan dat er nog allerlei publicaties in ja. het stand van het krantje komen. Maar belangrijk is dat je vrijwilligers nodig hebt... en die uh, kunnen ja. zich opgeven bij uh, de website. Bij de website of bij Facebook. Ik zou zeggen doen. Dank je wel. Pim. Hebben we nog muziek? Hebben we natuurlijk nog muziek. We krijgen een uh, Sandy-nummertje. Uh, Nathan Evans uit... Uh, Black It, Bill Ted. Dat is het. Je, praat, je praat een oh, beetje naast de microfoon. Ik heb er weinig van... Uh, oh, oké. Okay. Ik moet er ook weer in. Ja. Ja. Een C Sandy-nummertje uh, krijgen. Dus, best oké, okay, die denk, komt... Dus.